Het aantal coma-zuipers is in 2012 gestegen tot 5300. Dat is meer dan drie keer zoveel als tien jaar eerder... ...lijkt volgens gescheiden media uit cijfers van consumentenorganisatie Veiligheid NL... ...die later vandaag worden gepresenteerd. In 2003 was het aantal mensen dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtkwam nog 1500. Verreweg de meeste patiënten zijn man en jonger dan 24. Alleen bij kinderen jonger dan 14 zijn meisjes in de meerderheid... De interimregering van Oekraïne wil praten over meer zelfbestuur voor de Russische minderheid in het land. Dat zei de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken na overleg in Kiev met minister Timmermans en de Belgische en Luxemburgse ministers van Buitenlandse Zaken. Radarvliegtuigen van de NAVO gaan naar Polen en Roemenië om van daaruit Oekraïne te observeren. Het besluit van de NAVO komt nadat de Russen de controle over de Krim hebben overgenomen. De werkloosheid onder niet-westerse Nederlanders is ruim drie keer zo hoog als onder autochtonen. Dat staat in het jaarrapport Integratie 2013 van het SCP. Het wordt vandaag aangeboden aan minister Asche. Volgens het SCP hebben migranten vaak te maken met vooroordelen bij werkgevers. Het opleidingsniveau van migranten is de laatste jaren wel toegenomen. Het weer, de bewolking lost geleidelijk op, daarna wordt het weer zonnig. Het blijft droog, het wordt 15 graden, maar op de wadden blijft het wat koeler. Dit was het is... Dit is René Passet van de AMB. Het is een normale ochtendspits, maar niet al te veel opvallende files. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A6, Lelystad naar Muiden, bij knoop het Muidenberg, 7 kilometer. Een kapotte auto blokkeert namelijk de linkerrijstrook. Op de A8, Zaandam, Amsterdam, bij Oostzaan, 5 kilometer. A9, Alkmaar, Amstelveen, tussen Beverwijk en Badhoevedorp 9. A13, Den Haag, Rotterdam, bij Delft, 4 kilometer. A15, Rotterdam, Gorkum, bij Sliedrecht West, 4 A16 Breda Rotterdam bij het plein 6 kilometer. En de A27 Almere Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. We horen uit de jaren 80. Shelly Rolf En in die evening, het is acht over twee. Goedemiddag, Zandvoort op zondag. Weer bij je op deze zonnige zondag. Uh, goedemiddag, luisteraars. en Goedemiddag, Rob. Ja. Hey, daar zijn we weer. Het zonnetje schijnt weer volop. Hm. Dus, dus we we wij lopen. zitten weer in de studio. Dus wij zitten lekker weer binnen. Heerlijk. En terwijl het druk geëncuteerd wordt in het centrum van uh, Zandvoort... Voor, uh, ja, voor tegen de windmolens... gaan wij uh, weer drie uur live radio maken vanaf de Tolweg 10A... En wat gaan we vandaag doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En rond half drie het weerbericht. Rond de klok van half vijf kunt u de dieren van de week verwachten. En die luisteren deze week naar de naam Bino en Tommy. Rond de klok van kwart voor vijf hebben we het gedicht van de week. En dat staat helemaal, Het is een heel mooi gedicht. En de liefhebbers die gaan er natuurlijk voor. Het is uh, het, onder de titel Het is over. Verder volgen we u van, vanmiddag natuurlijk de Eredivisie voetbal. En dan krijgt u straks een overzicht van de uitslagen van de reeds gespeelde wedstrijden. En de tussenstanden van de wedstrijden die momenteel aan de gang gaan. Maar natuurlijk uh, voornamelijk uh, veel muziek. En ik zou zeggen. Uh, ja, daar gaan we inderdaad Zet hebben. uw radio op CFM en uh, prettige dag. <laughs> Hetzelfde, prettige dag. Hier is Ellen Clark, zijn nieuwe single heet Whatever. Zandvoort won je de nieuwe van Ellen Clark? Dat was Whatever. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie je Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Zijn hier de Tree Degrees. ...van CfM Zandvoort en wat voor zondagmiddag hè, lekker zon hier in Zalvoort. En dat betekent ook extra drukte in het centrum en op het strand. Ja, en dat is een mooi moment om zeg maar, ervoor te zorgen dat de petitie tegen de windmolens wordt getekend. Uh, allereerst, uh, van harte welkom Belinda in de, in de studio. Dank jullie wel. Hartstikke fijn dat je even de moeite hebt willen nemen om even naar de studio te komen. Graag gedaan. Uh, er wordt volop geanqueteerd, momenteel in Zandvoort vandaag. Maar daar, ga, uh, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Als je het goed vindt ga ik graag even met jou terug naar afgelopen vrijdag. Onder het motto van daar bij die molen was er een uh, avond uh, georganiseerd. En uh, wat was daar de algemene teneur van die avond? Eigenlijk het algemene teneur was dat we, het, ja, ja. dat we het eens waren dat we het eens waren. Eigenlijk kwam het erop neer wat iedereen wel zoiets had van, die daar aanwezig was. Ja. Dit willen we niet. We willen niet een windmolenpark op 5,4 kilometer voor de kust. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Niet alleen voor de economie, van Zandvoort, ja. maar ook gewoon voor ons uitzicht. Ja. Want we willen toch allemaal die zon in die zee zien zakken. Juist. En niet achter die windmolen. Ja. Uh, er was nog ook, ook van provinciale, uh, wa waren er ook vertegenwoordigers. Uh, hebben die nog wat kunnen toevoegen aan uh, het beeld... Wat, uh, wat men heeft in Zandvoort over of tegen het windmolenpark? Wat je daar zag is dat de provincie Noord-Holland... en dat was ook bekend, die heeft ook echt duidelijk de stellingnamen uh, gekozen... van wij zijn tegen windmolens binnen de 12 mijlzone. Ja. Dus dat is gewoon ondersteuning voor de, voor de kustgemeenten in deze. Zuid-Holland... Uh, heeft dat in iets mindere mate gedaan. Die heeft niet zo'n hele duidelijke stellingname, Maar die hebben zoiets, het proces zoals dat nu gaat... vanuit Den Haag gezien, ja. om die, met die plannen... dat proces gaat niet helemaal goed, is niet zorgvuldig, is niet volledig. Dus stel die beslissing in ieder geval uit. Oké, okay. uh, ik heb zelf begrepen dat minister Kamp uh, ook in zijn, uh, zijn uh, beschouwingen uh, de, deze, uh, deze informatie mee gaat nemen. En uh, is uiteindelijk uiteindelijke beslissing. Terug naar vrijdagavond. Waren er veel zandvoorters aanwezig? Voor jouw gevoel? Voor mijn gevoel wel. In ieder geval mensen die ervan wisten... waren ze natuurlijk een groot deel is er vanuit, de, vanuit de politiek. Er waren ja. ook gewoon dus mensen die verbonden zijn... de politieke partijen. Maar ook gewoon inwoners, dus mensen die geïnteresseerd waren. Ja. En eigenlijk was de algehele teneur van iedereen al daar. Dit willen we niet. Nee. Nou, dat klopt. Dat willen we ook niet. Ik bedoel, het is een overbodige vraag. Maar was er ook iemand voor? <laughs> die avond. Nee, maar, maar eigenlijk ja. het is het een beetje, beetje zwart-wit. Want we moeten ja. nuanceren, en dat hebben wij hier ook altijd gezegd. Van, het is heel makkelijk om ergens tegen te zijn, maar hebben we ook een alternatief? Ja. Nou, we zijn tegen windmolenparken op 5,4 kilometer. Maar als ze komen op een kilometer of 35 dat we ze niet zien, ja. dan zijn we ervoor. Goed, een, een logisch gevolg daar was van, daarvan was, dat kon al erg eh, geruime tijd... dat mensen hun handtekening zetten die, die dus tegen zijn... binnen die zoveel zone. Die, die enquête liep eh, in het begin wat stroef, was in mijn mening. Dat de, de stond ook in de Zandvoortse Courant. Maar eh, jullie zijn vandaag echt eh, met z'n allen... en eh, ongeacht van welke partij op pad... Om De boer op. De boer op, ja. ja. de boer op. Want, gewoon echt letterlijk gewoon... Um, want je kan er wel over praten, maar op een gegeven moment moet je doorpakken. Ja, we hebben het natuurlijk wel elke keer over Amsterdam Beach en Amsterdam Bad... maar eigenlijk was dit gewoon uh, geen woorden, maar daden. <lacht> dus zo met een andere voetbalclub te spreken. Nee, is ja. dus gewoon van... laten we nou een keer, dat heb ik ook gisteren, heb ik die oproep gedaan... even stoppen met praten, gewoon even handen uit de mouwen steken. Het is mooi weer. Ja. Er komen heel veel mensen nu naar Zandvoort... Je zien hoe mooi, de, hoe mooi die zee is. Daar komen ze voor met dat strand, hè. dat uitzicht van wat wij hier gewoon hebben. En laten we nou zorgen dat die mensen die hier vandaag staan ook tekenen. Dat ze tegen die plannen zijn. Ja. Dus dat is de oproep. En daar, is, daar hebben inwoners, politieke partijen, allemaal mensen hebben daar. Uh, maar het maakt niet uit voor wel, wat voor nee, kleuren. Nee, dat, nee, dat moet ook een keer. Dit Amars. is gewoon namelijk, ja. dit moet je niet aan een politieke partij hangen. Nee. Dit moet je aan zandvoort hangen. Het gaat ons allemaal aan. Klopt. Je zijn om twaalf uur begonnen. En wat was de be oorspronkelijke bedoeling? Hoe lang jullie handtekeningen gaan verzamelen? En we begonnen van eigenlijk van... Oké, okay, laten we even afspreken. We, we gaan nu op pad. Uh, ja. We hebben ook wat, wat winkels hebben we bevoorraad. Hè, met, met flyers en met uh, formuliertjes. En dan zien we elkaar weer om twee uur. En we hebben nu net met elkaar nog afgesproken. Degene die ook weer terugkwamen. Sommigen moesten weg. Logisch, dat kan ook. Het is met zo'n spontane actie op het laatst. Ja. Maar er is zijn van, kom op, we gaan bovenaan de kerkstraat gaan we staan, Nog met een, voldoende mensen, dan kunnen we in ieder geval... iedereen die van het strand afkomt... Ja. en het dorp in Wil, die houden we tegen en andersom. Geweldig. En hoe, het, hoe gaat het? Het gaat goed. Ja? Het is, ja, je moet wel even uitleggen. Want mensen hebben ja. van, ja, ja. maar kolencentrales... dus die discussie gewoon ook van, we zijn niet tegen... maar wel op deze plek. Maar het gaat natuurlijk ook voor de zandvoorters... die momenteel vanmiddag nog even naar het centrum gaan... dan wel richting strand gewoon uh, niet, ja, en niet twijfelen, het likt, nee hoor. Tekenen. Niet twijfelen, tekenen en dat ligt bij diverse zaken en ook in Zandvoort, ook de ondernemers die, die spelen daarop in. Dus uh, bij Bruna, bij bij Fresco, bij Lunchbreak, bij Beach Club 10, bij uh, de nou, <laughs> Jengs. Ik kan zeggen ja geweldig. Ja, ik moet er iedereen al drie noemen hebben. Ja, ben ja al, heel goed. <laughs> iedereen, iedereen, overal in het dorp, dus de ondernemers spelen ja. daar ook op in, want het gaat ons gewoon allemaal aan. Goed, uh, in, in, op een gegeven moment hebben we al, heb je al die handtekeningen. Waar gaan die heen? Gaan die naar Den Haag? Die gaan naar Den Haag. Ja. En, en we wordt... moeten nog even kijken hoe we dat exact gaan inkleden. Hoe we dat gaan, gaan brengen. Ja. Dan moeten we even overleggen ook met elkaar. Maar dat ze uh, signaal... terechtkomen bij de, bij de Tweede Kamer. Want ik denk dat ze daar terecht moeten komen. Ja. En het signaal van Zandvoort, dat, uh, dat wordt echt wel overgebracht hoor. Oké, okay, luisteraars. Dus mocht u nog naar het uh, centrum van Zandvoort gaan, dan wel naar het strand. Schroom niet en teken de petitie. Voor tegen de windmode, ja, ja, binnen de 12. Maakt die, die uit, gewoon tekenen. Ja, gewoon tekenen, dank je. Goed. Heb je iets vergeten? Nee, volgens mij niet. Dank je okay. wel even dat ik in de uitzending nee, kon komen. graag gedaan. En uh, luisteraars, ga even, ga even naar het centrum en ga even die handtekening zetten. Belinda, dank je wel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Your mouth is a revolver, in the sky.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 The spark in our Daar heeft ze juist de studio van CFM weer verlaten om snel naar het centrum toe te gaan. En te zorgen dat er zoveel mogelijk handtekeningen komen tegen de windmolens op 5,4 kilometer van de kust. Dat willen we toch met z'n allen niet, hè. Dus tekenen die petitie door de Bonfire Hearts. Dat was Tens Blans. Zometeen het weer, maar eerst Chakkan. Chakkan, Chakkan.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 feel for you, Shaka Khan, would you tell me what you wanna do? How do you feel for me the way I feel for you? Shaka Khan, never tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. So let me take you in my arms, me fear you with my time, Shaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream, I wanna you, Shaka. Do? Cause you make me wanna scream. Feel for you. voor Ja, we hebben wat verkeersinformatie, ja. Albert-Jan. Breaking news. Breaking news. Kom maar op. Nou, wat had je anders verwacht? Ja, uh, luisteraars, het is vandaag natuurlijk een hele mooi weer. En het wordt volop gerecreëerd aan de kust. En op de wegen naar de kust, het zal u niet verbazen... staan inmiddels uh, files. Het is echt druk richting de kust. Zonder dat er echt lange files staan. Maar goed, het, het is hartstikke druk. Terwijl ik vanmorgen, toen ik om negen uur naar de studio ging... en de, de, de eerste treinen binnenreden, was het nog hartstikke rustig. Als ja, oké, okay, morgens... maar dat is zondagmorgen, hè? Ja, dan ga je dat dus zondagsmorgens, als je weet dat het mooi weer wordt... ga je zondagsmorgens er vast heen. En dan zie je iedereen binnenkomen en dan zeg je zelf... nou, nu moet twaalf, twee, dan ik ga je weer terug, dan heb je nergens last van. Maar goed, wie ben ik? Het moet allemaal tegelijk. Oké, okay, drukte dus uh, al om vandaag in Zandvoort. <lacht> Via de Zandvoort en dat komt natuurlijk mede door het mooie weer, Alvajon. <lacht> Tuurlijk. En zo zijn we bij het weerbericht aangekomen. Vandaag is het opnieuw prachtig lenteweer. Kijk maar naar buiten, op. want de zon schijnt weer flink... met slechts af en toe wat wolkensluiers. Het blijft droog en een waait matige en aan zee soms vrij krachtige zuidelijke wind. Met die wind wordt nog zachtere lucht aangevoerd... waarin de temperatuur weer weet op te lopen naar waarden omstreeks de 17 graden. In het zuidoosten van het land kan het zelfs 21 graden worden. U hoort het goed, 21 graden in het zuidoosten van Nederland. Of er voor onze regio een datumrecord in zit, moet nog worden afgewacht... want op 9 maart 1977 werd het maar liefst 17,7 graden. Het landelijk datumrecord voor de beeld stamt ook uit 1977... met een toen 18,4 graden. Door naar vanavond. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij een matige zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar waarden omstreeks de, 8, de 6 graden. Morgen wordt het opnieuw prachtig lenteweer met volop zonneschijn. In de middag trekt er wellicht wat sluierbewolking over, maar daar heeft de zon geen last van. De zuidwestelijke wind draait naar noord tot noordoost en neemt in kracht toe... en de temperatuur levert iets in ten opzichte van vandaag... en stijgt naar waarden rond de 14 of 15 graden. En tot en met vrijdag zelfs is het prachtig zonovergoten en droog lenteweer. De noordoostelijke wind neemt gedurende de week geleidelijk in kracht af... en de temperatuur stijgt dinsdag naar 12, woensdag naar 13... en donderdag en vrijdag naar 14 à 15 graden. Aldus Rico Schreuder. Wat een mooi weer dus, he? de komende dagen. Wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op www.meteopagina.nl The Root Syndicate. The Root Syndicate.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 Chancher, changer, changer Mes ennuis, mes envies, mes désirs, mes plaisirs, ont pris dessus sur ma vie de Pabili, jusqu'à m'en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 Ik yeah, Anna, een donkere Van Cemetery, de nieuwe van Metric James, heet Jean C. Het is elf minuten over half drie. laten we gaan kijken naar de eredivisie, Albert-Jan. De wedstrijd als eerste die gisteren gespeeld zijn. Dan beginnen we met AZ thuis tegen Heracles, een afgetekende overwinning voor AZ, 4 tegen 0. Dan de wedstrijd nummer 2 afgelopen gisteren, dat is Rode AC tegen NEC. Eindstand van die wedstrijd 3 tegen 1. En uh, dan thuis uh, in Friesland, SC Heerenveen tegen Pek Zwolle. Een afgetekende overwinning, 3 tegen 0. Dan NAC Breda tegen Vitesse, daar werd het 1 tegen 2. die volgende kan ik niet lezen, kun jij die lezen? Uh, PSV tegen FC Utrecht, ja, ja dat lukt <lacht> mij wel hoor. Eindstand van die wedstrijd 1-0. Wederom een overwinning dus voor PSV en die blijven maar doorstijgen. Ja, nog even en uh, ze komen in de top 4 terecht. Ja, of top nou staan ze, staan ze nu al. He. Oh, maar nu al? Even afhankelijk van uh, wat Feyenoord uh, gaat doen. Oké, okay, en uh, de wedstrijd die vanmorgen vandaag om half 1 was begonnen... RKC Waalwijk thuis tegen ADO Den Haag 1 tegen 1. Dan gaan we door naar de tussenstanden van de wedstrijd die om half 3 zijn begonnen... FC Groningen speelt thuis tegen Feyenoord... en daar staat nog een brilstand op het scorebord. En Go Ahead Eagles tegen FC Twente. Ook een brilstand. 0 tegen 0. En om half vijf Ajax thuis tegen SC Kanbuur. Oké, okay, dat wordt weer spannend. Tot zover de Eredivisie. Straks meer info bij Zandvoort op zondag. Een hele goede middag en geniet van het lekkere weer hè, vandaag. Oh, heerlijk zonnetje, graadje op 17, 18. En wij zitten in de studio van CfM, maar met alle plezier. Again. Don't worry, don't hurry Shake it easy The sunshine, the sunshine rain. dansbare muziek op de zondagmiddag bij CfM Zandvoort. Joh, de zin van Avicii. Dat was Hey Brother. Verkeersapteed. Ja, het is uh, druk in Zandvoort, uh, Albert-Jan. Nou, en of het druk is. Nou druk ik natuurlijk net weer een verkeerde knopje. En nou weet ik niet hoe het nu terug gaat. Maar uh, de drukte op de wegen richting Bloemenaal en Zandvoort. En dat zal u niet verbazen. Noord-Holland trekt er massaal op uit. Op de wegen richting de Zandvoortse en Bloemendaalse kust is het druk. Zo druk dat het verkeer bij het station Haarlem al vast staat. Maar volgens de strandpolitie zijn de wegen richting Zandvoort druk. Maar is het nog goed te doen? De ANWB meldt dat er wel files staan richting Zandvoort. Dus uh, ja, het zal enige tijd duren voordat je in Zandvoort arriveert, lijkt mij. Nou ja, geniet in ieder geval van het lekkere mooie weer van vandaag. En uh, zo meteen het volgende uur van uh, Zandvoort op zondag met daarin onder meer. Uh, uiteraard rond half uh, vier de evenementenagenda Zandvoortsnieuws in het kort. En uh, we volgen de verkeersontwikkelingen uh, natuurlijk op de voet. En natuurlijk het voetbal gaan we ook volgen. Oké, okay, graag tot zometeen het volgende uur van Zandvoort op zondag. En geniet van het lekkere mooie zonnige weer vandaag hier in Zandvoort. En hier de splitsing en en zeilen als laatste voor drie uur.